Ze moesten allemaal hun identiteitspapieren laten zien voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort lag uren stil. Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De lijst circuleert op internet. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt in een reactie dat alle koptisch-orthodoxe kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden.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 Vannacht met Mieke van der Wij. Welkom welkom bij het tweede uur van uh, Casaluna. Uh, ik sprak uh, het vorige uur met Martijn Lampert. Hij houdt zich bezig met uh, ja, sociaal onderzoek. Hij vraagt zich af, wat willen de mensen, waar gaan we naartoe? En dat wilde ik eigenlijk ook van u weten. Waar verheugt u zich nou op voor het komende jaar? Laten we dat nou maar eens eerst even bij de kop nemen. 2011. Uh, waar verheugt u zich op? Wat, wat denkt u dat er gaat gebeuren? Uh, de eerste beller is Michel. Dag Michel. Ja, goedendag. Dag. Ik ben Michel Buntgras. Ja, Mieke van der Wij. Hallo. Dag. Ja, en wat, uh, ja. Wat, wat, uh, wat zijn je verwachtingen of je wensen voor het komende jaar? Mijn verwachtingen. Nou, ik ben nu uh, lezen en schrijven pakken, weet alvast, zo'n 20 jaar bezig in de survival uh, business. Uh -huh. Ik ben uh, werkzaam in uh, de Luxemburgse Ardenne en heb me met name gericht op, uh, op uh, management uitjes en teambuilding uh, events voor bedrijven. Ja? Maar komend jaar wil ik me het gaan richten op uh, het organiseren van survival trips voor uh, geestelijk minder ontwikkelden. Uh, zeg ja geestelijk gehandicapten, En, uh... en uh, dat op vrijwillige basis. En waarom, waarom wil je dat? Uh, ja, ik, uh, ik, ik heb twintig jaar dus uh, in deze business gewerkt mm. en uh, ik ben ja, wel redelijk uh, professioneel bezig geweest mm. en heb een goede naam opgebouwd. Maar ik had wel genoeg van al het, uh, ja, al het grote geld en uh, de, de, de, de ambiance van, uh, waarmee de mensen die ik begeleide naar me toe kwamen. Dus ik, ik wilde een heel nieuw publiek aanspreken ja. eigenlijk. Want, want je zegt, ik had een beetje genoeg van die ambiance. Kun je die dan schetsen, die ambiance? Nou, het zijn toch een beetje de dikke, de dikke managers... die even een weekendje weggaan... Mm. en uh, eigenlijk niet weten waar ze aan beginnen. Ja. Dus uh, ja, het is vooral een in-crowd in, in gebeuren ja. veel... Uh, ze zijn meer met zichzelf bezig dan met het hele survival-gebeuren uiteindelijk. Ja, en daar had je... Uh, eigenlijk heb je daar wel een beetje genoeg van. Daar heb ik al een beetje genoeg van. Ja, ik, uh, ja het zit mij in mijn bloed. Dus ik, ja. ik wil graag dat mensen er echt van genieten... en echt het uiterste uit, uh, eruit halen. Dus niet, uh, niet een beetje half uh, 50 uh, te peddelen en af, afzeilen en dat soort ja, dingen. Ja, ja, dat moet je toch... Uh, met volle, volle overgaven doen. Ja, nee, ik snap het. Ik dacht opeens van... ik weet niet of je het vorige uur geluisterd hebt... maar volgens mij ben jij echt zo iemand die... Uh, valt onder die groep zelfverredzamen, die pragmatisch is, maar die toch eigenlijk wel nog uh, ja het behoefte heeft... om um, ja, wat, wat, wat, wat, wat hoge idealen na te streven... en niet alleen ja. maar over zichzelf te gaan. Ja... Ja, ik, ik wil niet zozeer ook mez, uh, mezelf uh, in zo'n hokje plaatsen, maar ik, ik, ben, ik, ik, ja, ik hecht heel weinig aan uh, materiële eigendommen uh, ja. en, e e en dergelijke. Ja. Ik snap het, want die uh, groep uh, geestelijk gehandicapten waar je nu dan uh, eigenlijk voor zou willen gaan uh, werken, die zijn waarschijnlijk minder kapitaalkrachtig. Ja, ja, zeker. Dit, dit gaat ook voor een fractie van, uh, van Honoraria ja. die we die we voor de bedrijven zouden rekenen natuurlijk. En heb je het al uh, uh, uh, uitgeprobeerd? Of, of, of moet dat nog helemaal uh, beginnen, die nieuwe categorie mensen die Ja, nou, we doen. willen in juni willen we gaan beginnen. We hebben nu ja. een camping uh, opgestart. Het is ook een ecologische camping. Ah. En uh, met, uh, met vast, uh, vaste, staanplaatsen, dus vaste tenten ook. Hm. En, uh, uh, ja, we willen in juni gaan beginnen en dan gaan, willen we de eerste groep gaan, uh, gaan huisvesten en gaan uh, voor een week uh, gaan uh, entertainen, zeg nou, maar. Dat zal nog best lastig zijn misschien. Ik, ik denk het wel. Ja. Ik, uh, Want survivalen ja, dat is dan... natuurlijk niet uh, zonder gevaar. Nee, nee dat klopt. We hebben, ik heb uh, drie uh, experts uh, in dienst genomen. Hm. Uh, ook uh, Nederlanders, maar ook Fransstalig en... Uh, uh, een Vlaamse uh, expert. Mm. Dus, uh... En daarvoor, uh, jullie verheugen je erop om deze nieuwe weg in te slaan? Ja, absoluut. Het is een uh, hele nieuwe uitdaging. Ja. Hartstikke goed. Dankjewel okay. da dank je wel voor je belletje. Oké. Geen Dag. Annemie is de volgende. Dag Annemie. Ja. Hallo. Uh, ja, ik wou dat ik um, net zo'n optimistisch verhaal uh, zou kunnen afsteken... maar ik ben eerlijk gezegd door de ontwikkelingen van de laatste jaren in Nederland... Ben ik uh, langzaam maar zeker uh, gaan geloven, of tot de overtuiging komen dat mensen die geloven in idealen, en ik heb echt jarenlang, uh, ben ik heel actief geweest in. Uh, Zowel in, uh, gewoon toen mijn kinderen jong waren, ik ben nu 72 bijna. Uh, toen mijn kinderen jong waren, gewoon in, in activiteiten rondom school. Het opbouwen van een samenleving waar veel nieuwbouw was in een traditionele omgeving. Dus je kon er als nieuw komen binnen. Mm -hmm. uh, en ik ben heel jarenlang, ook meer dan 20, bijna 30 jaar actief geweest binnen de vredesbeweging. Mm -hmm. En wat ik nu merk de laatste jaren is dat uh, er zo cynisch gedaan wordt over uh, mensen die echt geloven dat je uh, in een... Ik heb, ik heb samengewerkt, heel nadrukkelijk, af vanaf mijn 22e of zo, met mensen die als vluchtelingen in Nederland kwamen. Dat heb ik zowel binnen de studentenwereld gedaan, als naar de hand uh, in vrijwilligerswerk, en ook binnen de vredesbeweging. Uh -huh. En juist dat geloof wat wij hadden in uh, dat je met mensen van verschillende politieke richtingen, verschillende religies, uh, verschillende uh, achtergronden, wij wilden een niet alleen maar op Oost-West en kernwapens discussiëren, we wilden een Noord-Zuid-dialoog. En, mm -hmm. en, en de omstandigheden van vrouwen in Turkije, in Latijns-Amerika of Zuid-Afrika spiegelen aan hoe wij uh, in, een, in, in, in, in een rijke westerse samenleving leefden, om te komen tot een soort vaststelling van ja, welke kant willen we nu op met z'n allen? Yeah. En waarbij uh, feministische idealen ook centraal stonden, maar ook yeah. uh, zaken die je in de samenleving samen op poten te kunnen Zetten. En dat geloof wat wij hadden, dat zie ik zo ontzettend ondermijnd worden. En dan krijg je het gevoel, ben hemel, ik moet de klippen op nog uh, mijn energie verzamelen... ...om iets van de idealen van een Job Cohen... Van, um, ...ik heb met heel veel belangstelling de, de gevolgd... ...wat er rondom de, meneer Keilson gebeurde... ...en je had ook onlangs een interview met hem. Ja, yeah. dus zo. zaterdag. Ja. Ja, dat, en, en, de, ik had echt tranen in mijn ogen... ...omdat ik dacht, God, deze man probeert voorbij de haat te komen. Yeah. En, uh, en als er iemand uh, reden zou kunnen hebben... ...om, um, om daar aan te prooi te vallen... Is, is hij het wel. Mm -hmm. En ik, heb mij ook, ik ben mij blijven verdiepen... in de problemen die er zijn... Tussen, in het Midden-Oosten tussen Israël... en de uh, Palestijnen... en de wijdere kring... de hele uh, Arabische uh, wereld. En wat mij zo ontmoedigt... is dat er op dit moment... mensen als Cohen... die werk willen maken... van deze idealen... maar niet op een zoetsappige manier... ook de problemen benoemen... en er... Geloof dat het anders kan, dat dat in de media vooral uh, zo onderuit gehaald wordt. Yes. En, en het cynisme wat uh, de, dan de boventoon viert. En dan moet je wel heel erg veel geloof nog hebben dat je daar tegenin kunt gaan. Nou ja, de, de, de, de groep verantwoordelijken waar u ongetwijfeld onder behoort, ja. Ja. die wordt kleiner, dan de, dat is gewoon een, een, een maatschappelijk en sociaal gegeven. Uh, mensen. Uh, ja, ja, ik, wat, gaan, ja. Gaan meer. Laten we zeggen, een steeds grotere groep mensen. Je, het behoort dan tot die zelfredzame. die pragmatici. die, die, die, die meer een, kijken naar. Uh, ja, hun eigen belang. Uh, ja, dat is een. Uh, misschien een, voor sommige mensen en voor u dan. Uh, een, een, een treurige constatering. maar het is wel zo. Ja, maar het, gewoon, dat is iets waar ik niet in zou willen berusten. Nee, en, nee. En, en ik, ha ik haal ook. ...inspiratie uit jongeren die uh, zo'n actie van een glazen huis uh, tot een succes maken. Maar dan zie je een paar dagen later in de krant wordt het allemaal weer cynisch afgedaan en onderuit gehaald. En dat zijn eigenlijk, voor mij zijn dat soort lichtpuntjes van, ha, er is ideologie. Het is er nog wel. Er is... Natuurlijk is het er nog wel. Maar het zijn van die, het zijn van die kleine vlammetjes die even opplitsen ja. En het wordt uh, dan... En het, het op een of andere manier mag het niet doorzetten. Nee, maar goed, de tijd waarin uh, u uh, opgroeide. Want u zegt, ik ben ja. al vanaf, hè, vanaf mijn 22e mee bezig. Ik bedoel, dat, dat was gewoon. En, en ik, dat is ook een tijd waarin ik voor een gedeelte ben opgegroeid. Alhoewel ik iets jonger ben dan nu. Maar dat was ook een, een, een, een tijd waarin dat ja dat hoorde ook bij de. Uh, als je studeerde, je, je was vanzelf als je. Uh, nou ja, je ja, ging maar... de straat op, je, je was solidair, je was links. Ik bedoel, bedoel dat is gewoon ja, veranderd. De maatschappij is gewoon veranderd. Ja, en dat kun je natuurlijk gewoon heel erg vinden. Maar ja, het dat is, dat is gewoon wel zo. Nou ja, het, het, ik komt. vind het inderdaad heel erg. Omdat er, uh, uh, je kunt alleen nog maar uit de voeten... Um, als je je bedient van allerlei um, virtuele media. Mm -hmm. Maar het, het omzetten in de praktijk... Het, het daadwerkelijk ervaren uh, dat er een gemeenschappelijk uh, doel kan zijn, waarbij je. Uh, gewoon, ja, ik, heb, ik heb wat ervaringen in die vrijwilligerswereld, uh, uh, en dan zie je dat als mensen ergens hun schouder onder zetten dat er dan iets fantastisch tevoorschijn kan komen en ja. dat je ook het doemdenken voorbij kunt komen. Dat is ook zo, maar we hoorden ook net als Michel die er al zei van ik heb eigenlijk genoeg van die dikbuikige types, die komen survival -like. Ik ja, parafraseer ja, het dat, nu dat even. Ik, ah, ze zijn er nog. Ze zijn er nog. Nou, laten ja, we ons daar niet. dan maar aan vasthouden. Ja. Dankjewel, Annemie. Ja, dag. Ja, dag. Uh, ik ga verder met Evert. Dag Evert. Ja, ja. hallo. Hoi. Uh, nou, ik, uh, ik heb mijn idealen nog, nog wel. Ja, gelukkig. Maar ik denk dat je als individu ook heel goed kan bijdragen aan een mooiere wereld. Natuurlijk, het hoeft ook allemaal niet zo uh, gescheiden te zijn. Nee. Wat is jouw uh, verhaal? Nou, mijn verhaal. Um, ik geloof niet meer zo in de politieke en de maatschappelijke structuren. Maar ik ben dus. Uh, ik ben me bezig met te ontworstelen aan een WHO-uitkering. Huh? En uh, even kijken, mijn verhaal, ik verhuik me heel erg... Ben je op, op verheugd, ja, het komende jaar? Ja, ja, het komende jaar op een modeshow die ik ga houden. Mm -hmm. een, een beetje underground visie op mode is dat. Dus een beetje alternatieve modeshow. En daar gebruik ik heel veel tweedehands kleding voor, die ik bewerk en verwerk. Mm -hmm. En uh, ja, ik werk dan ook uh, voor een de lege in de kledingwinkel. Toen so, kwam ik op de tweedehands kleding. En uh, ja, daar verheug ik me gewoon heel erg op. Maar dat is dus ook, uh, ja, haast een idealistisch uh, omgeving waarin je werkt, hè? Ja, precies, waar ik ook helemaal achter sta. Ja. Ja. Want dus je ik ben zei... wel heel erg individueel, individueel bezig, maar ja, in mijn werk voor de Leger des Heels, toch weer samenwerken met, met andere mensen. Ja, want voor hoe kwam je erbij toe. om dan bij het Leger des Heels te gaan werken? Want ik, ik neem aan dat je, verdien je daar geld of is dat gewoon liefdewerk nee, nee, uit papier? Lucht, ja. ja. Nou. voorlopig uh, wil ik, uh, kijk, TZT wil ik natuurlijk wel mijn brood mee even, uh, gaan verdienen met allemaal werkzaamheden. Uh -huh. Maar ga eerst maar eens uh, lekker aan de weg tinderen. En hoe uh, kwam je er dan zo bij om bij het leger des te gaan werken? Was gewoon, uh, ja, ik was gewoon, uh, ja, ik was dus weer een beetje beter geworden, uit het ziekenhuis gekomen yeah. en zo. En uh, ik, ik was op zoek naar vrijwilligerswerk, Een relatie was, uh, had ik uitgemaakt na tien jaar. Dus uh, ja, en ik zocht naar nieuwe dingen. Oh ja. En, en uh, daar heb ik een keuze gemaakt voor, ja dat was gewoon via een uh, berichtje in de krant, dat uh, was een nieuw centrum, hadden ze geopend hier ergens in de stad. Waar is dat? In uh, Utrecht. Ja. En daar uh, heb ik gewoon op de ochtend mensen voor de kledingwinkel. Nou ja, kleding en uh, theater is altijd mijn ding geweest, mode. Ja. Dus uh, daar heb ik ook opleidingen in gehad en zo. Dus ik denk van nou, dan ga ik dat gewoon een paar dagen in de week doen. En dat was leuk? En daarnaast ben ik dus gewoon mijn eigen ideeën gaan ontwikkelen. Ja, het is eigenlijk het is hartstikke leuk. Ja, ja. want wat je dus doet is uh, tweedehands kleding verkopen... die mensen gewoon bij het leger de zeils afgeven. Ja, precies. En daar ja. zitten vaak hele goede dingen bij waarschijnlijk. Prachtige dingen kom je tegen, ja, zeker. Ja, en ja. van daaruit ben je dus weer verder gegaan. Ja. Nou, dat, uh, dat klinkt goed en uh, je verheugt je dus op die modeshow die je gaat ja, geven. Ja, heel erg, ja. Een hele hoop organisatie. Maar in hoeverre heeft die modeshow dan te maken met die tweedehands kleding van het leger? Uh, nou, ik, uh, ik gebruik veel tweedehands kleding. Die mm -hmm. bewerk ik of verwerk ik tot nieuwe ontwerpen. Ja? Tot nieuwe theatrale kostuums, zeg maar. Dus uh, daar, daarin ligt het ontwerpen. En gebruik ik gebruik sowieso heel veel tweedehands materiaal. Ook plastics en zo. En, uh, ja. Maar is dat ook nog met een, een, een, een achtergrond van nou het is goed om dingen te hergebruiken in plaats van ja, weer iets nieuws te maken? Ja, daar wil ik in de toekomst na naartoe gaan werken. Als ik dit project achter de rug heb, dan wil ik meer onderzoek gaan doen naar uh, ja, hoe je textiel kunt, ver kunt verwerken tot nieuwe stoffen. Zeg maar. Maar dus weer een heel ander onderzoek. Maar ik wil daar wel verder in gaan in het onderzoek naar hergebruik. Ja. Nou, dat klinkt mooi. Ik wens je daar ontzettend veel succes bij het komende jaar. Ja, hartelijk dank hoor. Ja, dank je wel. Dag Evert. Dag.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 I'm not alone I'll wait till the end of time Open your mind surely it's plain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 De zanger is dit, Mats Langer. Dit is zijn eerste single in Nederland, You're Not Alone. Ik uh, praat zo aan het begin van het nieuwe jaar met u over uw toekomstverwachtingen. Wat verwacht u in 2011? Waar verheugt u zich op het komende jaar? Uh, ik uh, heb nu aan de lijn Alfred. Dag Alfred. Ja, goedenavond met uh, Alfred. Uh, nou, speciaal voor dit jaar, in ieder geval, uh, ik ben dus net het afgelopen jaar 65 geworden. En dat geeft een vrijheid, waardoor je dus een heleboel dingen niet meer hoeft uit te leggen van waarom je dus nog in feite uh, niet werkt. Uh, waardoor ik dus in mijn vorige idealen, ik ben dus de, in Rijksoverheid, bij de Rijksoverheid heb ik gewerkt en gedumpt in de WHO, om zo te zeggen, bij het ABP en uh, nou ja, dus toen kon ik dus al, ik uh, een winkel bijvoorbeeld gestart, een winkel in Idealen. Stond het in de, uh, in de krant ook. Klinkt mooi. Ja, dat uh, ja, ik ben wat dat betreft uh, en met de Idealen van milieu en wereldeenheid en alles wat daarmee samenhangt en dat is dus heel. Het uitgebreid. is nogal wat. Ja, dat is heel veel, dus. Uh, en uh, mijn voldoer uh, eindigde ook met een, uh, een spreuk: Idealisme is geen ziekte. Hm. Hopelijk wel besmettelijk. Ja. Ja. Zo van Goeie slogan, ja. Ja. ja. van uh, probeer in ieder geval aan een ideaal te werken. Nou, dus, dus uh, de wereldeenheid is daarbij eigenlijk het grootste, uh, mijn grootste ideaal. En uh, op basis van gelijkwaardigheid van alle mensen gelijkwaardigheid man en vrouw, een opvoeding die dus dan heel duidelijk is uh, en dat nou ja, in feite terug te vinden in, uh, in de visie van de baháí gemeenschap De welk, wat voor gemeenschap? Oh, die ken ik niet. Bahá'í, B-A-H-A-I. Nee, wat, wat, wat, wat is dat voor gemeenschap dan? Nou, dat is dus een, een, een jonge wereldreligie in feite en uh, vooral dus op... Uh, interreligieuze contacten om dus daarin eh, uit te gaan. Omdat het de sterkste, religie is op zich de sterkste binding tussen mensen. Dan zij het fanatiek wordt. Hè. Ik moet aan Krishnamurti en zo denken bij ja, wereldreligie. Heeft dat ja, Krishnamurti echt mee te maken? heb ik uiteraard ook wel, uh, ken ik dus ook goed. Ik ben zelf in Ommer geboren, maar pas nadat ik ja. uit Ommer vertrokken was... Ach ja. Ja, echt <laughs> ja, wel. Sterk. Ja, want dat was iemand die uh, in, in, in Omme bijeenkomsten hield. Hè? Ik ja, dus weet er niet zo heel veel van. Maar de dat, sterkkamp dat... En, uh, ja. en daar heeft hij het op een gegeven moment, omdat hij te veel als een goeroe werd betiteld... Mm -hmm. uh, heeft hij het dus ook opgeheven en zich teruggetrokken uit de theosofische vereniging? Maar... maar welke welke tijd hebben we het dan over? De, de, de hoogtegloof? Nee, die die, die, die Krishna Moorthy, die, die in Onme ja, daar dat in die is, bossen. In het 20 jaar. In het 20 geweest. jaar. Dat is lang geleden. Ja, niet ja, iedereen ja, weet dus... dat misschien nog. Maar, uh, dat, dus, maar oh. u bent geboren in Omme. Hmm. Maar de, toen was Krishna Moorthy al verdwenen. Ja, ja. Dus... Maar u hebt er vast nee, nee, veel nee, van maar gehoord dat in uw jeugd of niet? Toen ik uit uit Omme weg was. Ja. En, en, en toen ging ik naar het klein seminarie en daar kreeg ik er wel dus de vraag van: ook oh, kom je uit Ommen? Moet je toch eens wat vertellen over Krishnamurti? Ja. En, en in Omen zelf uh, is dat uh, totaal onbekend. Hè? Is dat dus, zo? Ja, dus in Ommen zelf in het dorp. Hè, het is dus echt op de, de, de. Dat was dus in Eerde, op de uh, Internationale School van de Kwekers. Ja. Maar goed, dat is dus. Maar goed, een ander nee, verhaal. maar is. Sorry, dat is mijn associatie bij Wereldgodsdienst ja, in ja. Nederland. Nou, ja. Ik, ik, Kijk, in, in, met wereldgodsdiensten zit, we zit ik ook in het interreligieus beraad... Ja. In, in een platform voor religies en levensbeschouwing. Maar goed, ]en. goed, nu even dan over het, komende, over het komende jaar. Ja, dus in feite uh, zitten we dus daar met... met middels proberen ik dus mensen te vinden... Ja. die uh, ook uh, medewerken. Kunnen werken aan uh, nou ja, een, een, een jongere groep, een jeugdgroep... Een, uh, uh, maar bestaat dat, dat nog onder de jeugd die, die, uh, die zich bezighouden met, met, met zo'n wereldreligie? Jazeker. Ja? Jazeker. Nou, uh, ik weet niet. Nou ja, kijk, op zich, het zee is natuurlijk ook een, uh, ja. een, een, een, een functie geweest... dat net in de actualiteit is gebeurd. Nou, in Ahoy zijn daar duizenden ja. jongeren van ja, over de hele wereld ja. uh, op afgekomen. Ja, dat heb ik ja. ook intensief gevolgd... En, uh, en ik ken Roderick, uh, hier ook in Am die woont hier in Amersfoort, Dus uh, heb ik ook wel een paar keer ontmoet in de tc-groep, maar en, en vroeger toen ik nog studeerde, toen uh, in de zestige, en eh, jaar, ja, begin zeventige jaren mm -hmm. toen toen had ik bij mij op mijn kamer, dus de Nijmegense de TC-bijeenkomsten. Maar ja, toen kende ik het haar geloof ik nog niet. Nee. En het Baha'i is dus in feite bevestigd, gewoon eigenlijk het hele verwachtingspatroon waarmee ik uit het klooster ben gestapt. He, dus die we hele wereldeenheid en een, een structuur, een wereldbestuurstelsel. Dan uh, nou ja. dacht even, u hebt ook in een klooster gezeten, begrijp ik hieruit? Ja, ik heb ook bij, bij de Dominikanen. Oké, okay. maar u begon eigenlijk met te zeggen van ja, ik ben dit jaar of vorig jaar, uh, afgelopen jaar, 65 geworden. En, mm -hmm. ik, en het is zo fijn dat ik nu niet meer. Uh, ja uh, dat hoef ik uit te gaan leggen dat ik... werken? precies dat ik nu niet meer hoef uit te leggen dat ik, dat ik ja. geen baan heb <laughs> ja, ja. daar ging het toch om ja. ja kijk ik ben dus werkzaam geweest als medisch adviseur dus en, uh, ja dus dan zit je dus eigenlijk al van, van, van uh, uh, hoe ver kun je gaan wanneer heb je op een gegeven moment uh, uh, dus ik, ik, dan kwam ik er wel mensen tegen en dan beland ik in een situatie van stervensbegeleiding en dergelijke ja. en, uh, dus dat was ook best wel bevredigend hoor. In het persoonlijke contacten. Maar ja, dat bleef altijd heel uh, ja, op freelance basis. Ja. En eigenlijk op afhankelijk van de persoonlijke ontmoetingen. Ja. Dus, dus nu denk je heerlijk, ik ben 65 ik hoef niet meer uit te leggen dat ik geen baan heb. Ik kan mij lekker bezighouden ja. met dingen die mij Als, werkelijk interesseren. Ja. Ja. En, en, en op basis van dat hele vrijwillig ja. vrijwilligerswerk. En, ja. Nou, maar dan nog even die Bahai. Wat, wat, wat zijn dat dan voor mensen? Want ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dus dat het is ook een hele jonge, jonge wereldreligie. Dus het ja, uh, uh, yeah. we werken eigenlijk aan een bestuurster. Toevallig dat vanavond heb ik, hebben we dus hier in Amersfoort een raadsvergadering gehad hm. van de geestelijke raad. En daar zit ik dus wel ook in. Hm. Maar uh, het is dus hebben... een religie die alle religies in zich verenigt. Nou die dus de eenheid van de religies aantoont. Okay. Dus in de geschriften legt Bahoula uit... Uh, van, op basis van het feit. Kijk, als je, ik vroeg toen... ik toen zei ik ook van jou... Het is, van, van hoe kan het nou dus dat, dat een dominee tegen mijn vader... Heb, heb ik dus als kind al horen zeggen van... ik haat je omdat je katholiek bent. Ja. En nou ja, dus dat kon ik me niet voorstellen. Dus het uh, dus hele be begrip van, van... van in feite... Als je toch zegt, er is maar één God. Nou ja, die ander zegt ook, een moslim zegt, er is ook maar één God. Ja, zij noemen het Allah. Maar, en wij noemen het, de christenen noemen het meestal God. Maar in, in, in de Arabische landen noemen de christenen ook Allah, spreken ook over Allah. Ja. Maar goed, u, u weet net zo goed als ik dat uh, mensen daar uh, ja. eeuwenlang elkaar de hersens om hebben ingeslagen. Ja, maar dat is dus in feite ook eh, op basis van wat ze van de yeah. religie gemaakt hebben. Maar yeah. de boodschap zelf is in wezen een eenheid. Mm. Als je dat bestudeert, dus boeddhistische geschriften... De, de, ja, dus ik de, vergelijkende godsdienstwetenschap is was dus een interesse ernaast. Nou ja, en, en uh, milieu dus ook in ieder geval... Uh, de uit een landelijke yeah. omgeving kwam, dus, yeah. Goed, uh, we gaan er een eind aan maken, Alfred. Want er komt ja. nog, dus ik heb nog meer mensen die, uh, die hun verhalen okay. willen vertellen. Ik wens je heel veel uh, plezier van, je, van, je, van, van, je, van de pensioengerechtigde uh, leeftijd. Zodat je heerlijk aan je oh, idealen kunt oh, gaan ja, rijden. Dus, <laughs> ja. Maar in ieder geval, ik zou wel, soms denk ik wel eens: ik zou jouw energie willen hebben. Want jij presenteert zo ontzettend veel verschillende dingen. Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> ja, dat vind ik leuk. We hebben elkaar wel eerder gesproken, geloof ik ook hoor. Dus, uh, ook oh? oh, in uh, dit programma? Ja, ik. Ja, ik hoop niet dat je, dat je het me kwalijk neemt dat ik dat niet allemaal precies benoemd. Nee, nee, nee. Oh, nee Kom nou. <laughs> Oké, <Okay>, nou, dag. <laughs> ja, dag. dag. Ik ga verder met Patrick. Dag, uh, Mieke. Dag. Nog een gepensioneerde. Oh ja. <laughs> die zijn allemaal nog wakker, want die hoeven morgen niet vroeg op te staan. Zou dat het zijn? Oh, heerlijk. En ja. dan draai ik me nog een keer om. En ja. dan denk ik, ik hoef niet op dat koude station te staan. <laughs> nee, is dat fijn om een gepensioneerde te zijn? Ik ja, heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb veel is... hobby's, ik maak muziek en ik uh, schilder veel. Maar weet je, mag ik nou eens en... even vragen, ja. even iets persoonlijks. Is het ook niet zo dat je denkt, ja, ik 65, ik hoor er niet meer bij, ik, ik, ik, ik, bij, het, bij het werkende deel der natie. Dat, dat ook... oh, ik, ik hoor er overal bij. Oh, nee, dat gevoel heb je dus helemaal niet. Ik zit tussen jonge mensen, ik zit tussen oude mensen, ik, ik, ik, ik sta nog midden in de wereld hoor. Nee, dus dat maakt niks uit? Nee, helemaal niet. Nee. Zelfs mijn moeder van 92, die staat nog volop in de wereld. Hoor. Nou, nou, geweldig. Maar waar, ga, ja. waar verheug jij je op het komende jaar? Uh, waar ik me op verheug? Nou, dat is heel moeilijk. Want, uh, ja, uh, iedereen laat zich gek maken weer. Want uh, vanavond op tv ook, uh, de beurzen schieten weer de lucht in. En ik ben bang dat weer een hele hoop mensen... rare dingen met hun geld gaan doen. En uh, laten we dat alsjeblieft niet doen... Want we hebben er natuurlijk een hoop mee geleerd. Ik heb er zelf ook wat geld mee verloren, maar goed. Maar um, uh, um, dat, dat geloof waar die man het net over had... daar heb ik uh, vorige week ook nog met iemand over gesproken. Mm -hmm. Dat schijnt ook weer iets nieuws te zijn. Uh, op zich niet gek, maar, maar ja. ja, weer een geloofje erbij. Nou, het uh, is juist iets over volgens mij. Maar, ja, maar goed. Waar ik me ontzettend ja. zorgen over maak... En, uh, ik, ik kijk dus heel kritisch televisie en uh, vooral nieuwsuitzendingen en zo. Dat uh, laat ik beginnen met, uh, wij zijn een heel gastvrij land. We hebben altijd iedereen ontvangen, elke vluchteling, van welk land dan ook. Maar wat je nu ziet gebeuren, dat is dat er uh, hier oorlogen ook uitgevochten worden. Ik bedoel... Uh, ze gooien weer een bom tegen de kerk aan. België is aan de beurt. Nederland is al bedreigd. Uh, ik, ik, ik, ja, ik, ik vind dat nou niet positief dus, voor de toekomst. Ik nee. maak me daar echt heel erg zorgen. over. Dus het, het is niet zozeer een antwoord op de vraag waar u zich op verheugt... maar waar u zich zorgen over maakt. Ja. ja. Ik, ik, uh, nee. Waar ik me wel op verheugt... dat is dat uh, de jeugd anders is gaan denken... Ze willen eigenlijk niet veel met religie te maken hebben. Mm -hmm. Omdat religie alleen maar voor ellende heeft gezorgd. Daar zal niet iedereen het uh, mee eens zijn? Nee, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Maar dat is een uh, soort uh, ontwikkeling. Mm. En een tendens die bij de jeugd ja. dus, heerst. Uh, ik kan me best voorstellen. Ik, ik, je ziet het toch. En, uh, kijk de geschiedenis maar na. Spanje is ook overheerst geweest door de... Door de, de, de, de mooren. Hè? Mm -hmm. En uh, dat is jarenlang katholiek geweest. Uiteindelijk is het weer katholiek geworden. Ja, maar het is ook zo en... dat in de gedurende lange tijd daar de mooren, hè, dus uh, ja. de, de moslims, in, in, in vrede samengeleefd hebben met de christenen. Ja, Die... natuurlijk. De, de, de, het zal wel een hele andere uh, tijdsgeest geweest zijn. Mm, maar dat is, zo. Dat is ook zo. Op een gegeven moment hebben ze die, die moorden weer uitgezweept. Maar uh, ja, heel ja, lang toch. is dat een, een vreedzame coexistentie geweest, zoals dat zo mooi heet. Nou, er was wel zwaard gekletterd bij hoor. Ja, nee, op een, gegeven, op een gegeven moment niet meer. Maar goed, dus weinig positiefs eigenlijk voor ja, het komende jaar. Ja, eigenlijk wel. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, ik ben de hele avond al aan het luisteren geweest. Ja. En, uh, oh, dat doet ook ook die onderzoeker, ja? over dat Martijn Lampertje. Uh, ja dat er eigenlijk te weinig, uh, dat ze bang zijn dat er te weinig onderwijzers komen. Uh, ik ben uh, met mijn 50, ik ben nou 63, ik ben met vijftig uh, eigenlijk uh, naar huis gestuurd. Met behoud van salaris. En ik dacht van, uh, ik ga eens uh, kijken op zo'n uh, school wat ik kan doen. Ja. Uh, ik ben uh, van huis uit ben ik tekenaar, dus ik, uh, ik ben grafisch ontwerper en... Uh, ik ben ontzettend handig, dus ik, ik denk ik ga als tekenleraar of handvaardigheidsleraar uh, kijken of ze daar een plek voor hebben. En is dat gelukt? Nou, ik heb uh, drie dagen meegedraaid en ik vond het enig, want ik kan heel goed met kinderen. Ja. En uh, of ik dan maar naar Tilburg wilde om mijn acte te gaan halen, twee avonden in de week. Ja. Nou, dat kon niet, want ik was net gescheiden en mijn jongens gingen niet mee met moeders. Ja. Die bleven lekker bepaald. Dus ik, ja, ik had toch twee jongens nog op te voeden. En dat is toen hè. dus waren niet toen toch... toen in de leeftijd van uh, 15 uh, en 16, 17 okay. jaar. Yeah. Dus uh, dat, dat was voor mij helemaal geen doen. Yeah. En ja, een paar, uh, uh, uh, uh, uh, vijf jaar later of zo, ja, yeah, yeah. toen uh, nou, kon je onderwijsassistent worden. Uh, maar, dat, ja, dat, maar dat is ja, dus niet echt toen, goed toen toe. was ik al zo, zo uh, vergroeid in mijn wereldje... Ja. Ik had zo een beetje mobies, hobby's, ik had toen nog ja. een, een bandje en... Uh... Ach, goed, toch een beetje een teleurgestelde dus. Nou, dat het... Een maatschappelijk uh, dat... teleurgestelde hebben we hier te pakken. Uh, ja. Vanwege nee. de administratie, ja. de romslompen en ja. al die... Zie je? Standen. Ja, nee, dat ja. klopt. Ja. Ja, ja. Oké, okay. nee, het is duidelijk. Hartelijk dank. Ja, ja <laughs> okay. dank je wel. Ja, we gaan nog even naar iemand anders. Johan. Ja, omhoog. Het was ontzettend leuk om je ook eens persoonlijk te spreken, want ik luister elke zaterdagochtend, euh, nou ja, dan weet je al waar het waar te het het natuurlijk, ja. met Peter de Bie. Naar de Tros Nieuws Show? Ja, ja, ja, ja. Ik heb het een jaar geleden ook nog uh, bij Ons Taal uh, nog zien presenteren. Dat okay. was ook geweldig leuk. Ja, ik doe van alles. Dat stel ik ook, ook in de zaal. En het uh, was ontzettend leuk om, uh, was, heet hij nou Kees toren? ja. Ja, die uh, die, ik, die ik cabaretier door... die trad toen op. Dat was op ja, dat, uh... Die had allerlei woordgrapjes. En ik ben zelf uh, ook nogal van de, van de woord. Uh, ja. uh, niet woordgrapjes, maar wel met taal te spelen. Ja, die was leuk, hè? He, Je ja. bent ook wel iemand van de Nederlandse taal. En dat vind ik geweldig. Ja. Die veel Engels in, in ons spraakgebruik. En uh, toen maakte hij een opmerking. Hij maakte al mijn spelletjes. En toen heb ik hem nog een mail gestuurd over allerlei woorden uh, met, met Duits. Okay. Maar daar heeft hij helaas nooit op gereageerd. Dat waren ja. zinnetjes waarin de betekenis van het woord... Ja, nee, ik kan, ook... dat weet ik nog wel. Dat was inderdaad ja. enig. Ja, daar ben ik toen echt uh, in de trein enorm over En toen <tus> kwam ik toch nog op iets van 10, 15 Duitse woorden waar dat komt. Maar helaas heeft hij daar niet op gereageerd. Ja, daar kan goed, ik ook dat, niks doen. Uh, in... Maar dat even te zijn. Ja. kom je even aan het... Uh aan de lijn te hebben. Goed. Nou, ik eh, ben zelf uh, docent Duits, maar heb uh, eigenlijk ook heel lang in de handel gezeten, maar ben sinds 2004 uh, heel actief, uh, bijna net zo actief als in mijn baan, uh, uh, met het vertalen van, uh, zeg maar, uh, Nederlands historisch toneel van, oh. uit, van de periode 1400 tot 1700. Oh. En, en dan en... moet je denken aan de naam als Bredero, maar ja, die is wel vertaald. De Spaanse zijn Heel veel mensen, Fokkenbrog. Denk uh, ik dan? Fokkenbrog, uh, Nozeman, dat is een naam die niet zoveel mensen wat zegt. WD-hoofd, dat zegt ook niemand wat. Fokkenbrog zegt zijn, nog wel iets, ja. Uh, dat zijn uh, samen wel Koster. Uh, nou ja, dat zijn in ieder geval uh, namen die, uh, ja, die werken, wiens werk ik, ik heb uh, vertaald. En, uh, maar hoezo nou, leuk, vertaald? Dat zijn toch die, die, die hebben toch in het Nederlands geschreven? Ja, maar dat is natuurlijk allemaal oud-Nederlands. Ja. Dus ja, ik, heb, ik noem dus... het ook hertalen. Ja, precies. Dat is natuurlijk een beetje indikken, want het wordt op straat gespeeld. Ja, en uh, okay. nou, sinds 2004 ben ik daar eigenlijk in Leiden, want ik woon in Leiden met het Rembrandt Festival begonnen met, met straattoneel. Mm -hmm. En uh, sinds vijf jaar uh, heb ik er een stichting van gemaakt, de Leidse Kluchtenkompie. En uh, nou, om het toch een beetje, ook eens wat positiever uh, ja, uh, draai aan, uh, aan dit programma te geven. Nou, wij bestaan dit jaar uh, vijf jaar, ik word dit jaar vijftig. Dus ik ga op mijn eigen verjaardag 20 maart, uh, waar ook de lente bijna begint... Uh, dan gaan wij groot vieren. Wij willen ook heel veel gaan optreden in kastelen. Uh, daar ben ik al een paar jaar mee bezig. Onder andere met, uh, hoop ik met de Blinden die het geld begroef. Dat is een voorloper van de Warenar. Van hoofd is lijkt dat me toch? Het is ontzettend leuk om dat uh, op te voeren. Want dat, dat, dat, ja, dat, dat, uh, dat pep ik eigenlijk altijd ook wel een beetje op met oude Nederlandse spreekwoorden. Hè? Want onze Nederlandse spreekwoorden die zijn echt fantastisch. En, uh, nou, en het, eigen, het leuke is dat ik uh, een deel van de opbrengst die we dan als toneelstichting... Uh, ja, die wil ik dan eigenlijk aan het eind van het jaar uh, aan het Glazen Huis uh, nou, een eerste request uh, geven. Wat een idealisme allemaal. Nou ja, allemaal. Kijk, uh, we hebben gewoon het afgelopen, jaar, het afgelopen jaren goed gedraaid. En, uh, en dan praten we niet over tienduizend euro's hoor. Zo erg is het allemaal niet. Maar uh, nou, omdat het Glazen Huis ook dit jaar in, in Leiden komt... Ik denk nou, dat het ontzettend leuk is als wij in onze middeleeuwse, 16e eeuwse en 17e eeuwse 17 -eeuws koffie straks in de winter uh, nou ja, met een perkamentrol het uh, even uitrollen van wat wij dan uh, aan ja. geldbedrag gaan aanbieden. Ik roep eigenlijk alle woonzorgcentra en kleine festivals in de landen op... van Boek, de Leidse Kruchtenkompie. En dan uh, steunen ze ook meteen een heel erg goed doel. Ja. En u daarnaast neemt... ook een beetje aandacht voor onze eigen Nederlandse uh, toneelcultuur. Nou ja, wat ik me afvroeg, want u noemde dus uh, samen Samuel de Koster, ja. Warenar, dat is volgens mij van hoofd. Ja, He? ja, dat is. Uh, dat, dat, maar de voorloper van de Warenaar, Want het is eigenlijk een Romein stuk hè, van 2e eeuw van Plautius. Hè. Ja. Tweede eeuw voor Christus. Maar goed. Daar komt het origineel vandaan. Maar een voorloper is in de 16e eeuw al in Nederland geschreven. Ja. En dat stuk heet De Blinden die het geld begroef. Oké, okay. maar ja, goed, ja. Die, dat, die stukken, er wordt vaak gezegd. Het is. Uh... Ja, onspeelbaar. Het, uh, het... Ja, dat, dat, ja het, het, het leuke is dat... Uh, en dat is natuurlijk mijn uitdaging. Ik, uh, ik heb nog heel veel contact met een oud van de Vrije Universiteit. Uh, Marinus van den Broek. En die houdt zich heel erg uh, veel bezig met, uh, met, met spreekwoorden. Onder andere die van Jacob Katz. Ja. En dat zijn geweldige spreekwoorden en die stop ik er dan ook in. A, korte stukken natuurlijk in dat het gewoon stukken worden van circa 30 minuten. Hè? Dat het het, mensen het, op straat dat willen volgen. Ja, het, het slaat nog wel aan bij mensen. Ja, ja, ja, ja. Want er zijn leuke uitdrukkingen. Nou ja, het mag wel, denk ik. Een van de leuke spreekwoorden die ik in een zelfgeschreven klucht in de 17 euros stijl heb gebruikt is. Als op een gegeven moment een, uh, een jonge kerel met een, uh, met een weduwe ervandoor gaat. en uh, de, waard, de waard dan tegen het publiek zegt. of dat nou zo verstandig is. zei ja, goh, zal niet. Wie een worst eet of een weduwe trouwt. weet nooit wat er is ingeduid. Ja. Nou, kijk, en dat zijn spreekwoorden uit die tijd. Ja. Eh, of zoals bij de Blinden die het geld begroef. dat ik op een gegeven moment dacht van. Uh, op het moment dat de knecht het geld uh, in de pot doet, en in hun grond stopt. Zegt hij dan uh, wat niet in het origineel staat van ja mensen, oud geld en jonge vrouwen, die kun je maar beter in het duister houden. Nou, ja. dat is ook een spreekwoord uit die tijd. Ja. En uh, dat, dat vinden, mensen vinden dat toch ontzettend vermakelijk. Hoor. Ja. Is... En hoe zou het dan komen dat er zo weinig van, de, dat, uh, van die stukken... Uh, ja, Joost van der Vondel heeft natuurlijk ook veel theater ja, geschreven. Ja. Nou goed, dat is dan af en toe nog wel eens te zien. Hè? Heel af en, ja, en toe Lucifer ja. of, uh, of de Gijsbrecht... daar proberen ze nog wel eens iets mee te ja. doen. Maar die stukken die u noemt, de Warenor... of die stukken van Fokkenbrog en de ja. Kosten, dat zie je toch eigenlijk in het reguliere toneel... nooit meer nee, opgevoerd? Nee, nee, nee. Het is uh, eigenlijk... Wij, uh, de stukken die wij... Uh, vertalen, die, die zijn allemaal net geschreven dat de theaters opkwamen. Het zijn natuurlijk stukken, ja, als je die zeg maar in de originele lengte van 700, 800 versregels zou spelen, dan duurt het te lang. Dus ik maak er eigenlijk wel een speellengte van, van, van circa 25, 30 minuten. Dat is natuurlijk voor een theater te kort. ja. Maar over het algemeen, uh, het publiek dat het ziet. Uh, vindt het leuk. Dat, die zijn er behoorlijk enthousiast over. Alleen het gek is dat de, de media. Uh, ja, er altijd uh, toch wel. Ja, nou, niet geringschattend, maar gewoon het eigenlijk ook compleet negeren. Terwijl... Nou ja, de, de gevestigde theatergezelschappen. die laten dit repertoire links ja. liggen. Nou ja, en dat is natuurlijk de bekende gat in de markt. Hè. En dat hebben wij graag op hoor. Maar worden die, wordt die versvorm dan gehandhaafd? Of, uh, ja, ja nee, dat, dat, dat is Dat wel. Natuurlijk ja, nee. en vooral natuurlijk, het is allemaal eindrein. Ja. En daar nou, zit echt humor in hoor, als op een gegeven moment de man uh, voor zaken naar adem gaat. En de vrouw is ontzettend blij, want Karel de Soldaat wacht op haar in een lichte klaartje van Nooseman. Dat was toen een van de successtukken in de 17e eeuw. Ja. Eh, want het is heel erg grappig, dat, uh, dat ik ben net naar uh, Gabriel Metsu geweest, die tentoonstelling in het Rijksmuseum. Ja. Dat iedereen naartoe, dat was waanzinnig. Ja de top van de Nederlandse schilderkunst wordt er hangt, en, uh, maar eigenlijk dat de top van de Nederlandse schilderkunst eigenlijk ook samenvalt met de top van de Nederlandse kluchten. Ja. Want uh, de, de beste kluchten zijn zo rond 1650 ook geschreven, toch een beetje het hoogtepunt van de Gouden Eeuw. Ja. Maar gewoon dan op het moment dat die, die, die vrouw dan haar man ziet verdwijnen en halen, en dan zegt ze zo tegen het publiek, dat maak ik er dan van, hè, want dat is de uh, ontbreken. Want uh -huh. nou moet ik het sferen bij, het ker bij de kerk, het mooiste van die man blijft ze achterwerken. Oh, en dat vinden vrouwen zo ontzettend herkenbaar. Vrouwen lachen vaak ook nog om de schunnigste grappen. nog harder dan de mannen. Dat vind ik toch eigenlijk altijd nog heel erg verrassend. Voor. Ja. Het is lekker boertig in ieder geval. Ja, het is, het is boertig, maar ook wel met, een, met veel wijsheid erin. En, en af en toe is het ook heel erg leuk om er uh, iets in te passen. zo van uh, pecunia non olet. En dat de knecht het niet snapt wat die, wat die blinder dan zegt. pecunia non olet, want ja, het geld stinkt. Stinkt niet, ja. En die snapt het niet en die zegt dan tegen het publiek van uh, wat een. Uh... Wat een bruine, wat een dikke pret, weet je wel. Van die, die denkt, nou ja, dat zal wel iets met bruine ja. pret te maken hebben. Goed, ik hoor hier een bevlogen theater ja, maken. dat die, die, is die het, het is hartstikke die, leuk om te doen. Die dus, het culturele... Uh, mensen, Leidse kluchten komt ja, in. Nee, dit... de <laughs> ja. En dat uh, gaat naar seriëse requesten. Ze denken een heel goed doel. Ja. En, uh, die het, en dat uh... is een stukje idealisme ook van die mensen die ja. daar een hele week in zitten. Die het, het culturele uh, erfgoed uit de 17e eeuw nog ja. uh, een warm ja. hart toedraagt. Dank je wel. Oké. Okay, Dag ach, nou. Johan. Dag. Jou kan het geen reet schelen, hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op, als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet gaan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over. Ik wil desnoods wel gaan, dat kan ik wel beloven, maar mijn hart kan dat niet. Breed in elk geval, jou kan het geen reet schelen dat ik dood ga van verdriet. Ik glimlach door mijn tranen, je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen, me niet te laten Is dat toch een mooie zangeres? Frederik Spicht met Mijn hart kan dat niet aan. En als ik u vertel dat het geschreven is door Huub van der Lubbe van der Dijk... dan denk je, ja, ik had me ook voor kunnen stellen dat hij het zong, dat lied... Hij heeft het inderdaad geschreven toen zij deelnam aan de voorrondes van het Nationale Songfestival, het Nederlandse Songfestival. Hebben ze niet gewonnen? Nou ja, wie er wel gewonnen heeft, dat weten we al lang niet meer. Maar dit nummer, dat hebben we nog. Is dat niet mooi? Ook het komende jaar. En wat gaat Kees het komende jaar verwachten of doen? Dag Kees. Dag Mieke. Ik ben uh, ZZP'er, uh, net als jij. Ja. En ik heb er hoge verwachtingen van van het komende jaar. Nou, want was je niet altijd ZZP'er? Ja, vanaf mijn dertigste. Ik ben nu 52. Oh ja, dus je hebt wel ook een de... Jij bent iets jonger, geloof ik, hè? Ja. Ja. <laughs> nee, maar ik, uh, ik ben grafisch vormgever. Ja. En ja, ik heb natuurlijk allerlei dingen gedaan, als, als grafisch voor hem. Ik reclame gemaakt en advertenties en zo. En in de laatste tijd maak ik vooral bouwplaten. En Bouw, ook bouwplaten? Er, er, ja, papieren bouwplaten van bijvoorbeeld pitch uh, ambulances en brandweerauto's, maar ook van uh, nieuwe kantoorgebouwen. Oh. En ook uh, pas nog een kerk in Weert gemaakt. Nou, het zijn soms hele rampprojecten omdat het zo ingewikkeld is. Maar ik doe dat met zoveel passie. Net eigenlijk als die uh, leuke theatermaker die je net sprak. Johan. Want, ja, want ik uh, doe het zo graag. Ja. En uiteindelijk heb ik misschien het uurtarief van een timmerman of zo. Maar dat maakt niet uit. Maar het is in ieder geval zo dat ik uh, toen uh, twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden, in oktober was dat. Toen, uh, ja, toen uh, ja, kwam die crisis ineens. En toen heb ik gewoon dat jaar heel veel in moeten leveren. Uh -huh. En uh, afgelopen jaar is het goed gegaan. En ik verwacht dit jaar dat, het, dat ik gewoon weer wat ga verdienen, weet je wel. Echt. Ja. Dus je ziet dat jaar met, uh, met vertrouwen tegemoet. Ja, zeker. Maar uh, ook, je zegt, ik vind het werk zo ontzettend leuk om te doen. En dat geeft je dan ook vertrouwen dat het goed zal gaan. Nee, dat, dat... nee ik merk het is van dat alles. Niet zo? Kijk, ja? je, net werd die opmerking gemaakt van, nou... De aandelen zullen wel weer omhoog gaan nu, ja. iedereen gaat nu instappen. Ja. Maar dat is eigenlijk een heel positief signaal van... Uh, kijk, ik werk heel veel voor overheidsdingen, ja. met die ambulance en politieautos en zo. Uh -huh. En toen werd ineens het hele portemonnee natuurlijk dicht gedaan toen de crisis was. Ja. Dat was een uh, restrictie en ik denk dat dat nu dus mee gaat vallen. En vooral als iedereen maar roept... En dan, daarom doe ik dat ook vanavond. Dat het goed zou gaan, dan gaat het ook goed. <laughs> nou ja, want een... als je naar een kroeg gaat waar je denkt, het is gezellig... en iedereen denkt dat je stapt er binnen, dan wordt het echt gezellig, hoor. Nou ja, er werd natuurlijk gezegd, uh, in die tijden van crisis... waren die ZZP'ers uh, als eerste de pineut. Oh ja. Want die, nou, uh, dat want dat die kregen gezellig. minder opdrachten. Want ja, daar kon je dan makkelijker op bezuinigen... dan mensen die een vaste baan hadden. Ja, ja. Maar jij bent eigenlijk niet zo'n echte zzp, Want jij hebt gewoon... Uh, langlopende contracten van een jaar en zo. Nou ja, dat is wel. je bedoelt dat ik gewoon vaste dingen heb, die ik moet vaste ja, programma's ja, ja, die ik iedere week, week doe. Ja, elke week herhaalt zich dat. Dat is ook zo. Ja. En dat heb ik niet, weet je wel. Ik moet gewoon echt afwachten via internet. Ja. Ik heb een website. Nou, en dan denk je, oh zo'n autootje wil ik ook wel hebben. Of ja. uh, ik wil een gewijzigde versie, of ik ja. wil zo'n gebouw. Maar dat is natuurlijk toch ook een heel erg onzeker bestaan. Of? Ja, maar ik ben er min of meer aan gewend. Ja. Dus, maar dan moet je wel eens slikken als je natuurlijk in één jaar 20.000 inlevert, maar het ja. kan goed zijn dat dit jaar er weer bij komt, weet je wel. Zo, uh, zo werkt het een beetje en als het helemaal fout gaat, ja, dan moet ik taxichauffeur worden ofzo. Ja, dus, maar maar wij, ik wacht het nog niet direct, nee, dus, ik, uh, het is gewoon, mensen zijn heel enthousiast over mijn product omdat ik er zo serieus mee bezig ben, het is een ja. soort monnikenwerk. Nou, ik probeer dat dan zo mooi mogelijk te maken. En dan krijg ik krijg eigenlijk alleen maar complimenten. Ja. Ik zeggen, ja. Dus ik zou jou ook wel kunnen indelen bij de categorie zelfredzaam de pragmatici. Ja, en in <laughs> ruime mate, want daar zat ik ook over te denken. Mijn vak is ontzettend veranderd. Want vroeger was hier nog een soort, het uh, is mysterieus. Moet je met hele grote camera's, advertenties maken, tekstjes vergroten en verkleinen, mm -hmm. weet ik het dan niet. En nu kan dat allemaal op die Mac, kan je dat wel even, even zo doen. Maar andere mensen kunnen dat dus ook. Dus die maken gewoon zelf een advertentie of zo. Weet je? Dat, dat ja. soort veranderingen hebben zich plaatsgevonden. En is dat dan moeilijker geworden? Ja, de Voor ja, professionals? Ik, Omdat heel veel ja, mensen denken: ja. nou, dit beunen we zelf wel een beetje. Ja, ja, natuurlijk is dat moeilijker geworden. En dan. dan een, zo fijn dat ik eigenlijk weer een uniek product heb gevonden. Ja. Een oud product wat ik, wat, ik, wat ik in een moderne jasje heb gestoken, maar zeggen. Want je ja. zei: Mijn product is bouwplaten. Ja. Maar is dat dan een platte plaat of is dat een, een soort maquette? Het is eigenlijk een maquette als je in elkaar zit. Alleen hij wordt dan uh, duizend keer of uh, een paar duizend keer gedrukt. Ja. Bouwplaat.nl. Ja, iedereen gaat een beetje reclame voor zichzelf zitten maken. Dat kunnen we niet hebben, hoor. Je bedoelt, er luisteren toch niemand. Nou, dat zal je nog vies tegenvallen. 50.000. Goed, Kees, ik ga nog even verder door met Ja, Dan moet je doen als zet het Oké, ja, dag. Goh, wat een stelletje. Igor. Ja, hallo. Dag. Ik had de bouwplaten al tien keer gehoord op de radio. Hoor. Is dat zo? Ja. Hoezo? Waar, waar heb je hem ja, dan nog meer gehoord? Hij duikt overal op, maar goed. Oh. Alle verhaal. Ja, dat weet ik dan ook niet. Ik Ach, hij ook wel Hij heeft een mooi product. <laughs> ja, er ja, zijn allerlei... Maar goed, ik begrijp, kijk, we hebben het gehad over zelfredzamen. Nou ja, ja. Dat, dat, dit zijn dan uh, typische zelfredzamen en pragmatici. Dus wat dat betreft uh, passen ze ook wel weer heel goed in een opkomende groep uh, van de maatschappij. Zo zie ik het dan maar. <laughs> maar ja, goed. Ja, de uh, mond vol. Uh, ja. Ik wou nog even ja, zeggen ja, dat ik ook uh, vastluisteraar uh, ben van het Oog op Morgen. ik oh. wil feliciteren met het uh, 35-jarig bestaan. Ja, aanstaande woensdag. aanstaande woensdag is dat. Op welke dag. Uh, doe jij dat nog? Nou, ik doe het op dinsdag, morgen. Oh, ja. morgen. Maar, morgen ja. doe ik het. En, maar de het jubileum, de jubileum is op woensdag. Ah, oké. Okay. Maar goed. En nu jouw verhaal over het, het wat. Ja, over uh, uh, 2011. 2000... Uh, Waar verheug je je op? Komen? Waar verheug je je op het komende jaar? Nou, dat het uh, financieel wat draaglijker wordt. Betere. Ja. Dat het draaien. Zit. Bent ook een uh, ZZP'er? Nee, nee, nee, ik heb een uitkering. Ja. En daar probeer ik ook uit te komen, want ik heb genoeg talenten. Ik had alleen uh, wat uh, klachten, waardoor ik niet kon werken. Maar goed, uh, ik uh, ben ingeschreven bij het UWV-werkbedrijf, uh, zoals dat heet. Want wat is je vak? Mijn vak is eigenlijk, uh, nou, ik, uh, ik heb geen uh, diploma, maar ik uh, kook veel voor uh, groepen. Kook? kok. Kook, ik, ik Ja. ja. En uh, nou ja, dat, uh, dat doe ik namens nou vrijwilligerswerk. Uh, in een uh, verzorgingshuis. Mm -hmm. Met een, uh, die hebben een uh, eigen huiskamer met uh, open keuken en zo. En daar, uh, daar doe ik ondersteunend werk. Dus koken en ook uh, mee met, uh, ja, zeg met maar het verpleegend personeel mm -hmm. wat, uh, wat uh, verlichting bieden. Want het is daar uh, ja, wel druk veel te doen. Ja. Dan kom ik een paar uurtjes helpen per week. Ja, maar goed, je zou het eigenlijk het liefst hier je vak van willen maken, zodat je die, ja. uh, die, uit die uitkering kan. En is dat heel lastig? Dat ga je dit komende nou, dat, jaar doen. dat ja. kan ik nou nog niet overzien, maar uh, ik, uh, ik, heb, ik, ik ga er dit jaar mee bezig. En ik wil dit jaar ook uh, ja, stoppen met roken. Ik uh, zit er een tijd aan, tegenaan te hiken En nou wordt het allemaal uh, vergoed door het ziekenfonds. Dat vind ik voor positief. Dan, ja. Is het wat laagdrempelig en dan wil ik het toch eens uh, doorzetten dit jaar. Want ik ben er al drie jaar mee bezig en zoveel pogingen gedaan. Hè. Ik wil nou eindelijk uh, met een groep uh, en uh, echt uh, zo'n zo cursus uh, pakje kans, heet dat. Uh, daar mag ik wel reclame van maken, niet? voor uh, stoppen met roken. Nou ja, stoppen met roken lijkt me sowieso goed nou, de om te cursus, doen. Pak je kans, oh, landelijk. Ja, iedereen is op dit moment reclame aan het maken. Maar goed, als het dan, als het dan ja, een goed doel het is, is nou ja, het al, als het niet het commercieel niet. is, ja, oké. Okay. Nee, dus nee. je gaat gewoon gezond worden, je gaat ophouden met roken, je gaat een uh, van dat kokswerk ga je gewoon uh, je werk maken zodat je uit de uitkering komt. Ja, ja, Wordt een dat uh, Ja, ook creatief uh, bezig ben. Oké. Okay. Uh, ja ik voor dat maar ik, uh, ik brand uh, portretten en schilderijen in hout en dat uh, doe ik gewoon uh, als hobby maar uh, af en toe uh, ziet iemand dat en die, uh, die geeft dan een opdracht ja. en ik hoop dat weer op te kunnen pikken want nou. dat heb ik een paar jaar niet uh, dat is me niet goed gelukt ik heb geen eigen website of zo maar uh, ik uh, doe dat met mond op mond reclame en, uh, gewoon uh, mensen polsen acquisities, zoals het heet. Kom op, nou, dit... daar wil ik ook mee bezig. Oké, okay. uh, ja. ik wens je daar heel veel uh, sterkte bij. Ja. Ze zeggen kop op. Ja. Ja. De... ja. Dag, dag hier Hoi. Hoi. Ik krijg ook nog een, um, een mail. Uh, iemand Johan die schrijft goed onderwerp om op in te bellen, Hij wenst mij ook een uh, 2011 barstensvol positieve momenten. En schrijft, weet je wat mij blij maakt over 2011? Dat ik, 72, kerngezond, allerliefste kinderen en kleinkinderen... veel dierbare hobby's, etc. 2011 ingaan met de wetenschap dat mijn pillenpelgrimstocht is voltooid. Pillen die mij de vrijheid en de ruimte geven om zelf te bepalen wanneer ik mijn leven voltooid acht. Met andere woorden, dat ik kan kiezen of ik wel of niet aftakel, dement wordt, verpleeghuizen in moet om afhankelijk te worden van mijn kinderen. En nu ik die heb, verheug ik mij op het leven. Ja, noem maar Johanna als je deze mail behandelt. En, uh, want het hoeft nou niet bepaald met naam en toenaam. Misschien, schrijft ze nog, kan ik andere ouderen hiermee aanzetten... om eraan te werken om die veiligheid die ik voel te bereiken. Goed, dat was een, uh, een brief. En dan ga ik nu, als de wiede weerga, uh, het antwoordapparaat inspreken. Voor uh, Frank Dumos. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hallo Frank, jij hebt de gast Henk Kroes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 Ja, en we zijn bijna aan het eind gekomen van uh, Casaluna. Ik heb nog maar ruim één minuut. Dat is niet genoeg meer voor nog uh, een beller. Dus dat gaan we ook niet meer doen. Uh, nou, laat ik dan maar even zeggen dat ik u allemaal een heel goed uh, nieuwjaar wens. En alle mensen die bij Casaluna werken. Met heel veel... Positivisme heel veel, idealisme en alles uh, wat u nog uh, op een of andere manier tot uw beschikking hebt en wat u uh, aan kunt boren. Uh, Zometeen dan uh, gaan we hier verder. Wie komt hierna? De EO komt hierna. Een nacht op één. Dus uh, misschien als u nog wakker moet blijven of wil blijven, kunt u daar nog van genieten. Dag.